Deze is Stubinitsky met het NOS-journaal. zijn sinds 2004 miljoenen uitgegeven aan externe managers en adviseurs. Onder leiding van voormalig topvrouw al werd ruim 12 miljoen betaald aan mensen die soms jarenlang werden ingehuurd. Dat staat in een vertrouwelijke brief van de nieuwe tijdelijke directeur van het COA aan minister Leers. Verschillende extern ingehuurde directeuren en adviseurs declareren jaarlijks meer dan 3 ton... Ze kregen meer dan al Bayrak, die in opspraak kwam vanwege haar hoge inkomen van ruim 270.000 euro. De topvrouw werd uit haar functie gezet, onder meer omdat ze verkeerde informatie had gegeven over haar salaris. Er loopt een onderzoek naar mogelijke misstanden bij het COA. De Griekse oppositieleider Samaras wil dat premier Pandreou direct aftreedt. Volgens Samaras staat de premier elke mogelijke oplossing voor de crisis in de weg. Hij wil dat een overgangsregering het Europese noodpakket door het parlement loodst en direct daarna verkiezingen uitschrijft. Papandreou is fel tegen vervroegde verkiezingen. De politie heeft op de A12 bij Gouda een man bekeurd omdat hij met een elektrische scooter spookrijdend over de vluchtstrook reed. Zo'n 1500 meter van een tankstation was de benzine van zijn busje op. De man haalde zijn scooter uit de laadruimte en reed tegen het verkeer in naar de pomp. Toen de politie bij het busje van de man aankwam bleken daar nog twee kinderen in te zitten. Het is niet de eerste keer dat de 42-jarige man is gestrand. Vorig jaar werd hij lopend op de vluchtstrook van de A12 aangehouden. Op de NK afstanden in Heerenveen heeft Stefan Groothuis de titel veroverd op de 1500 meter. Hij bleef Kjeld Nuis en Sjoerd de Vries voor. Bij de vrouwen won Irene Wuest de titel op de 1500 meter. Marit Leenstra werd tweede en Diane Valkenburg derde. Het weer, het is bewolkt, maar in het oosten breekt af en toe de zon door. Het is zo'n 13 graden, ook morgen bewolkt en droog. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er wordt dit hele weekend gewerkt bij knopenlunetten Lunetten op de A12 en op de A27 in de richting van Utrecht. En daarom nu ook een file op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendal West en Maan 5 kilometer. En op de A27 Golkum Utrecht staat bij het Rijnsweert 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Ciao, ciao, ciao, ciao.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 Ik scherp dat Wie seit du fort bist, geh ik bang, maar ik weet niet wat ik Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat Ich hab een, ein, ich hab aus, setze een Fuß vor den anderen, bis nicht alles das, was geschehen ist, kapiert. Ich hab een, ik ich hab aus, Neem een Tag nach dem anderen.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 En ik blijf in de hoffnung, dat die Zeit schon alles richtig maakt Dus dan doe ik wat ik kan Ik atme een, ik atme aus, Setze een Fuß vor den anderen, Bis ik alles dat, wat geschehen is, kapier Ich hoffe, ich hoffe haus, immer ein Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Dat is dat, wat geschehen is, hier Ik heb een, ik heb een aus. Ik neem een dem anderen. en ander. Dat ik eindelijk weet, dat je weer komt. Dat je weer komt.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 Maar in de loop der jaren hopen ze zich op. Heel oude mensen bestaat het lichaam voor 10% uit deze cellen. Oké. Okay. En uh, RTL 4 is opnieuw de grote winnaar van de primetime zaterdagavond geworden. Ik Hou van Holland is volgens Stichting Kijkonderzoek het best bekeken programma met 2,7 miljoen kijkers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 het familiediner, Familie. klopt ja Juist. Het familiediner En Bert van Leeuw is daar presentator En uh, die namen ze dus in de maling Het was wel heel erg grappig okay. En bij Ushi was uh, Sophie Ellis-Bekster de gast En dat is bekend van Dit liedje Zij dus Marder en Dance zij werd ook uh, flink in de maling genomen en ze gingen uh, samen een jointje roken. Dat is wel oh, heel Dat, dat voor mij wel een gezien. Ja. Oké, okay, ja, dat zou best kunnen. In Nederland 1 moest het vooral hebben van vo goed bekeken programma's in de vooravond. Het NK schaats trok veel kijkers aan de NOS. De verschillende afstanden werden bekeken door 750.000 tot 1,1 miljoen kijkers. Wie van de drie was om half al goed voor 930.000 kijkers, terwijl Kassa ruim 1,5 miljoen kijkers trok. Het NMS journaal is wel 1,8 miljoen mensen gezien. Paul was gisteren goed voor 796.000 kijkers. Hoeveel trok 763.000 kijkers. Die Leeuw heeft het niet makkelijk hè? Nee. Ook weer nou, heel hij, weinig kijkers. Nou ja, weinig voor zijn. Die Het is een vergelijkbaar programma hè. Uh, Mooi wereldleeuw volgens mij is dat toch? Ja, klopt. Nou, dat, maar dat, dat, dat heeft heel goed gedaan. En na dit programma's die gemaakt is ja, minder. Ja. Ja, misschien zijn mensen gewoon een beetje paalde leelmoe of zo. Ja, ik denk het. Want hij heeft ook een, natuurlijk een uh, door de week's programma gehad. Van el, elke avond een late-night show. Ja. Ook niet goed bekeken. Maar, en dit, ja, nee, wat ze zijn doen, ook niet goed bekeken. Nee. Nee, als je ziet het goed nog weer terug is op het plezier. Ja, dat is wel heel leuk. Ook wel, ja dat wel. Ja, ze hebben een stukje zeg maar. Sommigen zijn wel, leuk, sommigen niet. Maar... Ja, dat dit is altijd wel. Ja. En het beste IDD van Nederland op SBSS. Uh,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 De, pre de presentator is Hanso Schotanus ah, Steringa Idersta. Mooi naam Ja, kent u hem nog? 1919 <laughs> 19. Vandaag 6 november 1966 Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse helftal Wordt een speler van het veld gestuurd Die speler is Johan Cruijff Hij zou een scheidsrichter hebben geslagen dat oh, moet je en, niet doen hè? moet je ook niet doen En vandaag in 1981 de Troscent voor het eerste tv-show uit Met de altijd zo bescheiden ifonieën. In juli van dit jaar was er al een proefprogramma te zien En vandaag in 1997 Ahoy barst bijna uit zijn voegen In Rotterdam wordt de MTV Awards uitgereikt In de prijzen vallen uh, U2, Björk, The Prodigy, Jon Bon Jovi, The Backstreet Boys, Hanson en The Spice Girls Oké okay. Oké okay. Zometeen de tussenstanden in de eredivisie. Ook de wedstrijden die nog worden gespeeld.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 Kesha op 4. In de top 3 bestaat uit Lady Gaga. Op 2, hoe kan het ook anders, Justin Bieber. En op 1, Nickelback. hun nieuwe single heet When We Stand Together. Gaan we gaan even kijken naar de eredivisie voetbal. Gisteren een aantal wedstrijden gespeeld. Nac nou, Breda tegen Vitesse. De eindenslag was er 1-0. Rode JC speelde thuis tegen Herenveen. Herenveen won die uitwedstrijd met 1-2. RKC Waalwijk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 You're shakatak en uh, down on the street. Zometeen Tjerrik de Blauw met het voetbal. Hij is bij de wedstrijd AGB Bloemendaal. Maar nu eerst William Bell, I forgot to be your lover. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry...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 Taken the time to share with you all the burdens that lovers bear and have I done the little simple thing to show you just how much I care oh I've been working.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 Het is een team wat, uh, ja, wat gewend is om vrij uh, vroeg in de wedstrijd druk te gaan zetten op het doel van de tegenstander. Dus daar moet je mee omgaan natuurlijk de eerste tien minuten om dat een beetje in te kapselen eigenlijk. Dat je niet te zwaar onder druk komt staan, komt de aan, AGB die gaat richting het doel van Maankerkbal. En die bal die gaat verder verder overheen. Dus dat betekent dat het uh, gevaar geweest is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 Uh, ja, dat betekent wel dus natuurlijk dat uh, Sebastian Thomas, die is voorlopig uh, uitgeschakeld natuurlijk, want die heeft een ontsteking in zijn knie. En dan Rolf Bergman, die vorige week af moest met de rugblessure, die is dus naar het ziekenhuis geweest om de foto's te laten maken. Ja, en die is, uh, is dan ook een week of 5, 6 kwijt, omdat er dus uh, zeker een, een aardige, ja, een aardige spierscheuring in zijn rug zit natuurlijk. En dat is natuurlijk heel vervelend uh, voor uh, Rolf Bergman. Maar dat betekent wel natuurlijk dat anderen een kans krijgen. En dat betekent dat Friesel de Jager vandaag uh, erin staat. Frizo de Jager, die normale uh, speler van ...van de tweede is, die is nu de kans krijgt uh, om uh, te laten zien hier uh, in het eerste wat hij kan. Afgelopen dinsdag heeft men gespeeld tegen Zandvoort voor de HD kub En uh, dat deed men uh, bijzonder goed moet ik zeggen, want daar won men dus met 5-3 uh, van, uh, van Zandvoort. En dat was een genot om naar te kijken en uh, men kwam dus gedeeltelijk wel zwaar onder druk te zitten. En uh, dat hij hield goed, van, uh, van de konavond van AGB. En die bal die gaat ver en ver over en uh, zo is het gevaar geweken voor uh, Daan Kerkman. Maar nogmaals zei ja, ze doen wel zwaar in onderdrukking. In die tweede helft natuurlijk, afgelopen ze toch wist men dus dat te, te redden. En die overwinning, de winnende sleven met uh, 5 tegen 3. Maar ja, er is natuurlijk van de andere kaliber hier, AGB. Dus we gaan kijken natuurlijk wat het uh, wordt vandaag. Eigenlijk een uh, trap van uh, Daan Kerkman naar Tim Jan. Tim Jan heeft die bal aan zijn voeten. Krijgt een tegenstander in de nek. Die stelt de bal, uh, kan hij niet houden. is dus het, uh, maar de keuken die bal achterin die bal oppakt. Achterin, maar goed druk gezet wordt door de AGB. Dus uh, Gijs-Jan Poel, Gijs plaatst de bal terug op Daan Kerkman. Daan Kerkman moet die bal aan trappen. Doet hij dan ook goed richting Paaltje. paaltje kan er net niet bij komen. Die bal die wordt achterover de lijn heen gekopt door de nummer 5 door Erdal Tonchit. En dat betekent dat Friso Jager snel die bal mag gaan halen. En kan gaan kijken of iemand kan ingooien. Friso staat erbij. Gaat, gaat kijken waar hij hem kan ingooien. Ondertussen staat Rob Michel aanwijzingen te geven aan de team. We gaan shampoo geven aan de bal. Kan die bal niet houden. Dat betekent meteen dat de AGB die bal kan overnemen. Gaat die bal aan de rechterkant, zo het hetzelfde. Dan moet Joost het wijtje. Joost laat hem gaan. Maar het is een goed dekking. Je daar van Auken die jagen die die bal goed oppakte Meteen doorgesteld naar Tim Jones. Tim John aan de rechterkant. Ziet dan Melvin Jordaan. Melvin maakt de schijnbeweging. Heeft die bal dan voor zich. Wordt een overtreding gemaakt. Die vrij traf gaan we meenemen. Snel genomen door, door Paul Jones. Dan bericht Joost Lofke. Joost die hand uit. Jo! En het de doelman van de AGB die kan hem net dus onder die lap vandaan tikken. Anders had het hier een dat als een mooie uit hvo Tim Jones zag dat bijzonder goed natuurlijk. En ja, die zag meteen dat Joost in de rijpositie kon komen.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 Nee, het is de man aangededen die een die maakt. En dat betekent in de middencirkel een vrij trap voor de bloemenal. Het gesteld, natuurlijk, 5 minuten. Met de stand, uiteraard 0 tegen 0. I want a little getaway I'll go get my beat-up motor Start it up and head for the green Of endless countryside And go no somewhere I've never been I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside My crazy night and I can feel the breeze and I'm alone. Day. Bright and high in April You're shut down in May I know I'm gonna change that tune When well, I'm back on top mm, in June I see that life As funny as it may seem Some people get their kiss Stomping on your dreams But I don't let it, let it get me down Cause this final kind of world keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pine and a king. I've been up and down and over.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 Jordan Michael Bublé and that's live zometeen het regio nieuws hier bij zonnige Kermelland. Wat is er gebeurd hier in de omgeving van Zandvoort? Oh. Oh.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 We evacuate the dance floor. Ga je lekker! Zondag in Kermeland. <laughs> we, we gaan even wat uh, regio doornemen, want uh, gemeente Zandvoort heeft besloten om restaurant bar, restaurant bar 2B aan de Haltestraat te sluiten. En Bar Dancing Fame nog één kans te geven.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 Het, uh, het blijft droog en het koelt af naar een graad of 19. De wind waait noordoosten en is overland meest matig en de zee is soms vrij krachtig. Kracht 4 tot 5. Morgen overheers is ook de bewolking, maar het blijft wel overal in de regio droog. De noordoostelijke wind is overwegend water van kracht en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Ik zei tegen haar zwaar, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar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 Ik yeah.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 Dicky hey, is zei, Nog meer jij is fantastisch Nog meer jij is fantastisch toch Dikkie Derks en Eva de Roveren Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw En waar die stand uit nog steeds steeds uh, 0 in die wedstrijd Maar er waren wel naar een leuke wedstrijd zitten we kijken Een paar kansjes voor Bloemendaal Onder andere een schot van Joost Hotkin en daarna een schot van Tim Jones die allemaal raaklings langs gingen. En uh, voor hetzelfde geluk uh, hadden ze wel erin gegaan. AGB wat uh, vis en fruit speelt hier, dat kun je wel verliezen uh, te combineren weer druk te zetten. Maar Bloemenal staat goed gegroepeerd en kan momenteel nog alle aanvallen afslaan van AGB. Komt een ingooi voor uh, DCG op de hoogte van, uh, van het 16 meter gebied en uh, die ballen worden eerst gehaald worden van zijn gident weg. Maar nou, zijn we zitten aan een leuke wedstrijd te kijken. Het is, uh, het is fris uh, voetbal van uh, beide zijden. Zij zitten, zitten goed bovenop het grond, dat ik wel zeggen. En er is al één gele kaart al voor uh, de nummer 11 van hun. Uh... Dat is SZAMAN. Eh, die, eh, die, eh, die zoekt de bal eh, voor, de, voor de doelman van Roemendaal eh, Daanleg. En eh, dat kan natuurlijk niet. Want eh, ja, dat, dat, is, eh, wat, dat is gewoon een, heel opletten, want dat is gevaarlijk. En daar kan hij dan die bal oppakken. En dat betekent dat het eh, gevaar uh, geweest is. Hij kan hem meteen uh, richting Melvin uh, schieten. Melvin. Kan hij die bal aanpakken? Melvin kan hij bal ook aanpakken. Hij krijgt een tikkie, maar hij mag dan toch door, door aan het, schijf, het, schijf, het gewoon, Hij stelt gewoon de bal. En is het gewoon uh, K AGB wat hij wel oppakt op de linkerhelft. Komt hij wel meteen weer door aan de rechterkant hetzelfde. Dan moet daar hij zijn Gijsjan doet het ook goed. En dan wordt er overtreding gemaakt op, uh, op, op Melvin. En dat betekent de vrije trap door Gijsjan Poelgees. Die legt de al klaar. Die zal hem gaan, uh, gaan trappen. Gaan kijken waar hij heen kan spelen. Laat deze spelers uh, naar voren trekken. Staat er met z'n allen, jongens. Komt, moet ik hem heen spelen. Dus legt hem dan pang uh, klaar voor, uh, voor Melvin. En uh, die gaat er neer. Maar dat is niks aan de hand, zegt de uh, scheidsrechter. En dan gaat die bal uit. En dan kan uh, Willem van der mij even uh, de bezorger in het veld komen voor de blessurebehandeling. Maar ik denk dat er niks aan de hand is. En ondertussen gaat Drog weer op om wat aanwijzingen te geven aan, uh, aan zijn team, maar er hoeft geen behandeling te komen. Dus dat betekent meteen weer natuurlijk dat die bal uh, genomen kan gaan, uh, gaan, gaan worden als ze uh, ingooien zijn. Maar de bal is even in de zoek, dus we zijn nog aan het kijken wat er nu gaat gebeuren. Iedereen gaat wel even gauw wat drinken en het is uh, Melvin die die bal kan oppakken. Melvin uh, gooit hem dan uh, Joost Hofke. Joost Hofke zal keurig terugtrappen natuurlijk naar de doelman van uh, AGB. En dat betekent dat er uh, nu weer uh, gespeeld kan uh, gaan worden. En dat moet we dan heel snel uh, zijn posities innemen. Dus Friso die hem goed uh, neerlegt op uh, zijn broertje Auken. En dan wordt er overtreding gemaakt door de nummer 6 uh, dat is, uh, nee, is Kiemak en dat is een vrije tarp, natuurlijk voor de uh, Bloemenal in, in de cirkel of het uh, cirkel dus de uh, keuze die zo daarmee gaat uh, bemoeien, die gaat kijken hoe die kan gaan uh, trappen, de gaat naar voren jouw joost gaat mee met zijn lengte natuurlijk, om te gaan koppen, zal ik al hoog en laag erin gaan dan ga je hem ook hoog erin, en dat is geen gevaar voor de doelhaar natuurlijk, die kan hem dus zo uit de lucht plukken, en dat betekent meteen een lange trap uh, richting uh, naar voren en dan moet Bart Ruine erachteraan worden. die moet die, uh, en dan wordt er overtreding gemaakt door uh, de nummer 9 van uh, van uh, AGB uh, Mohamed uh, Kozjak. En een uh, zijtrap op de rand uh, voor uh, Bloemeraal. En het zal Keus zijn die natuurlijk daar weer mee gaat, uh, gaat uh, trappen. Keus uh, legt uh, de bal klaar. Gaat kijken uh, hoe ik uh, hem waar het neer kan leggen. En Tim uh, Joan komt eraan om het uh, op te gaan halen. Hij zal hem uh, vooruit gaan schieten om uh, de druk weg te halen, komt die bal dan 19-11 in. Nel kan er niet aankomen. Joost die bal goed opmaakt. Joost zal de verlies de ballen met hem leven. En die houdt hem goed binnen, maar het is uh, Marco die net toch weghaald. Is het daar, en dan mag het daar weer doorgaan. Het is dan de spits van, uh, van uh, AGB, uh, die de bal terugkaart naar het middenveld. En dus AGB wat uh, snel combineert op het middenveld. Komt die bal aan de rechterkant naar uh, de nummer 7. Maar die kan er niet boven. En dat is in ieder geval uh, natuurlijk uh, voor uh, al Hier vlak ons uh, neus. Uh, ja, zo zien we het spel uh, heen en weer gaat. Maar de stand hier nog steeds 0-0 uh, is in deze wedstrijd. Deze het is uh, Joost uh, die die bal gaat rakken. Die kan gaan gaan, oh, Joost uh, Die gooit hem richting uh, Tim Jones. Kan je in de wijk komen. Mag doorgaan, Tim, die gooit hem in één keer over, helemaal naar de rechterkant, naar Auker de jager, Auker de jager naar de rechterkant. Moet een actie gemaakt, heeft een één man voor zich. Ziet die man voor zich staan, zal hem terug gaan leggen, denk je waarschijnlijk al. Nee, die plaatsen hem verkeerd, en dat betekent wel een ingooi, want hij komt op het been van uh, een uh, steller van AGD. En is daar Frizo de jager die die bal, uh, die die bal kan oppakken, uh, Frizo de jager, stelt hem door naar zijn broertje Auker. Auker, raakt het wel niet goed. Dat moet ik nou oppassen, want het is daar het van die spitsen. Uh, uh, ja, gedekt. Hier is En dan is het. Uh, het komt dat schot? En dat gaat verder bij Aas. En zo is het gevaar geweest met stand 0 tegen 0. 9. Straks meer. C.M.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.